Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Op veel plekken langs de grens blijft het waarschijnlijk nog even file rijden. Het demissionaire kabinet gaat door met de grenscontroles. Die werden ingesteld door oud-asielminister Faber. En minister Van Weel wilde mee doorgaan. We hebben gezien dat de afgelopen periode dat we deze controles hebben uitgevoerd... dat wij op dagelijkse basis mensen aantreffen die hier niet mogen zijn. Dat betekent dus dat deze controles er niet voor niks zijn. We zien nog steeds mensen die hier proberen illegaal Nederland binnen te komen... En daarom verlengen we op dit moment. In een jaar tijd zijn er bijna 500 mensen bij de grens tegengehouden. die Nederland niet in mochten. De controles duren in elk geval nog een half jaar. De Franse oud-president Sarkozy mag uit de gevangenis. Een rechter heeft bepaald dat hij het hoger beroep dat hij heeft ingediend in vrijheid mag afwachten. Sarkozy wordt vandaag nog vrijgelaten, wel wordt hij onder toezicht geplaatst. Een opmerkelijke wapenvondst in Rotterdam, tijdens een schooluitje, zou daar een vuurwapen zijn gevonden. Maar toen agenten iets beter keken, bleek het helemaal geen wapen. Het was een wc-borstel in de vorm van een vuurwapen, waar de borstel af was gehaald. Wijkagenten hebben een serieus gesprek gehad met de eigenaar en hem gevraagd zijn WC borstel voortaan thuis te laten. En één op de zes Nederlanders heeft een stressvol beroep. CBS en TNO hebben dat onderzocht. De meeste stress ervaren apothekers en huisartsassistenten en leraren op de basisschool. CBS zegt, het, zegt dat het er soms bij die beroepen ook gewoon bij hoort. Al willen bedrijven er ook graag wat tegen doen. Want als je ziet dat werknemers die werkstress ervaren... zich toch vaker ziek melden dan, uh, dan mensen die dat niet doen... dan, dan lijkt het mij dat er ook voor werkgevers wel een reden is... om in ieder geval iets aan die werkstress uh, te doen. Want ja, dat kost ze ook ziekteverzuim. En dus ook geld. Klein lichtpuntje ten opzichte van vijf jaar eerder... geven iets minder mensen aan dat ze te veel stress hebben van hun werk. Het weer op dit moment droog en af en toe zon bij een graad of 11. Tegen het einde van de middag regen in Zeeland, later ook in de rest van het land. Morgen droog, maar wel grijs, bij max 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 We aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Jawel. We beginnen terug naar 1982 met deze van Kit Creole en de Coconuts: dat was de Stoel Pitchen. Zandvoort op zaterdag. Vanmiddag weer tussen 2 en 5 hier bij ZFM. En voordat we gaan vertellen wat we allemaal vandaag gaan doen, ga ik eerst vertellen dat er gevoetbald wordt. En gaan we naar Duitsersveld, naar Piet Pijper. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag vanuit het Duinkersveld. We net een beetje in de wolkjes boog voor de zon. Het is een beetje donker nu, maar ook de stand is donker. Dus we staan inmiddels, we zijn na ruim een half uurtje spelen, 34 minuten. We staan we op 1-3. We stonden eerst vlak na het begin al 1-0-2-0. Via ja, een beetje foutjes in de verdediging. Hele snelle aanvallers, die jongens van Purmerend. En nog de aansluittreffer werd gemaakt door nou, een hele mooie bal van Sally Vetoet richting uh, Mees van Galen, onze jongere jonge, jonge, jonge spelers. En die scoren 2-1 en zojuist uh, een beetje gerommel in de verdediging bij uh, SV Zandvoort werd uh, 1-3. Uh, ja, het, het de oorzaak van alles is dat we toch wel redelijk wat voor spelers hebben. We missen uh, Koeman Gielsen, we missen Dani Kierhoff. Uh, we misten in het begin ook uh, Milan Berg-Belenkamp. Nou, er waren alle drie geblesseerd. Die inmiddels is Milan Berk-Belenkamp het veld ingekomen voor Dylan Kreugen die hier geblesseerd uit is gevallen. En we missen ook wel een slok op een borrel, dat is nice ook Want ja, die strijdverdien vond het ook wel leuk als ze hier met hem andere dingen deden op voetbal op zaterdagmiddag. Dus die is met, met haar op vakantie en dat is dan een, een behoorlijke adelading op het middenveld. En dus het is een beetje geïmproviseerde opstelling vandaag. Ja. Ook, Nee, want uh, Piet, ja, we hebben de afgelopen, afgelopen wedstrijden hadden we steeds uh, 6-3 uh, op uh, het scorebord staan. Maar dat gaat ja, er vandaag waarschijnlijk uh, niet in zitten. Nou, uh, theoretisch kan het natuurlijk nog steeds. Nog steeds, ja. Maar, maar, maar het, het wordt wel een moeilijke, een moeilijke gang. Maar we, ja, we missen gewoon een heleboel kwaliteit vandaag. Hè. En dat, dat nogmaals, dat permanent, dat doet het heel goed. Er staan wel één of twee plekken onder ons. Maar, uh, maar toch, uh, ja. Ze doen het goed en uh, ja, het is ook altijd na de, na de eerste wedstrijd weet je niet zo goed wie die sterker en wie die zwakker zijn. Maar dat permanent, dat doet het echt, uh, die voelt echt heel leuk. En razendsnelle aanvallers. Dus uh, na, na ruim een half uur, 25 minuten is het 1-3. En ik stel voor hem direct bij te laten. En uh, als ik wat te melden heb, hoor je dat. Oké okay, uh, Piet. Ja? Yeah? Nou gaan we het doen, dankjewel hè, voor dit moment. Oké, okay, tot, tot, okay, eh. tot zo. Ja, dat was Piet uh, Lijven of uh, Duitserseld. Helaas op dit moment ja, een slechte start van de wedstrijd met 1 tegen 3 op het scorebord uh, daar. Straks meer over deze wedstrijd, SV Zandvoort tegen Purmerend. We gaan nog veel meer doen in deze aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Want zal er gebouwd gaan worden op het Badhuisplein? Nou, dat is in ieder geval wel de bedoeling. En het is ook de bedoeling dat er een heel luxe hotel gebouwd gaat worden. De informatieavond over dat hotel was 31 oktober en uh, onze collega Hans Botman uh, was daarbij aanwezig. En die sprak onder meer met uh, de uh, architect en uh, met uh, de wethouder Jan-Jaap de Kloets. Daar gaan we vandaag uh, nog een keertje naar luisteren naar uh, wat uh, die heren uh, te zeggen hebben. Verder hebben we het ook over voetbal, dus niet alleen voetbal maar ook voetjebal. Nou, dat is voor uh, jonge, jonge kinderen tussen de twee en de vijf jaar. En die krijgen gelegenheid om op een uh, leuke manier kennis te maken met uh, voetbal. Wat het allemaal inhoudt, dat hoor je straks van uh, Torsten uh, en uh, Carina. Gaat, gaat een gesprek met hem aan. Verder hebben we uiteraard uh, ook uh, de vaste items. Het uh, weerbericht, het Zandvoorts nieuws, lekkere muziek. De uh, pit report met uh, René Los zo rond uh, kwart over vier... En nog veel en veel meer. Waaronder ook lekkere muziek. Dus uh, blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in hè, tot uh, 5 uur vanmiddag. Tot aan Entertainment View met Fred. Hij tussen 5 en 7. Maar zover is het nog lang niet. Heel veel lekkere muziek onderweg. En informatie voor Zandvoort en de regio. En hier is nog een keertje de single van Phil Collins. Things Hoe lekker deze muziek op de radio is. in collega's hier op de Sanfords Radio met Nadine Paradise. Helaas is het een beetje onrustig in Zandvoort We hadden gisteravond al een lichten op de Halterstraat. Verder hebben we vanmorgen een reanimatie gehad. Ik hoop dat het allemaal goed afgelopen is. Het is dat heel moeilijk en heel zwaar voor de betrokkenen ook. En verder een aantal ongevallen. Eentje met letsel en eentje materieel. Daarover straks veel meer. Ook nog de politieberichten in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Show. Show, no heaven on earth if I can't be with you, Wait, be with you Swim in your eyes so I can't tell the truth So how? Rond een nabij kwart over vier gaan we praten met uh, René Lawson. Dat betreft uh, de wekelijkse pitreport over uh, de autosports en met name ook de Formule 1. En over Formule 1 gesproken, jawel, we hebben weer een Formule 1 weekend. En niet zomaar een weekend, nee, sprintweekend uh, daar uh, op Interlagos... tussen de meren in uh, Sao Paulo in Brazilië. De sprintrace wordt gereden tussen drie en vier uur en uiteraard doen we daar ook verslag van... voorbij de dood raak ik die kwijt niet echt. Het leven is een goede reis, waarom zou dood anders zijn? Ik zeg herinneren daar aan, als we strakjes zo ver zijn. wat drink nog een glas met mij, stoot je hand. Ik, even ik ben fan van uh, Raccoon en ook van uh, Bluff. Dus als ze dat uh, samen doen, dit liedje Glas... dan word ik heel vrolijk van nieuw in dit paradis te vinden hier in Nederland. Inderdaad, Bluff en Raccoon met uh, Glas. We hadden het uh, net al bij Zandvoort op zaterdag over een uh, geweldsdelict. Gisteravond heeft er een uh, geweldsdelict plaatsgevonden in de Hottenstraat hier in Zandvoort... Het betrof een, een geweldsdelict uh, in de buurt of bij het uh, restaurant Smaak... op de hoek van de Koningsstraat. Nou, de politie en uh, Burgernet is op zoek naar uh, de daders... en uh, die geven een omschrijving... signalement van de daders van dit uh, geweldsdelict. De daders hadden uh, mogelijke uh, bivakmutsen aan... en uh, maskers uh, voor hun gezicht. De toedrachten... Uh, uh, nou, er heeft op vrijdag, uh, 8, uh, vrijdag 7 november omstreeks 23 uur... een uh, mishandeling plaatsgevonden ter hoogte van de Koningsstraat 1. De politie is op zoek naar getuigen en of camera-beelden van het incident. De daders zijn mogelijk gekomen en gevlucht via de Koningsstraat... komende uit de richting van de Oosterstraat hier in Zandvoort. Nou, dan gaan we... Uh, de volgende vraag krijgen. Heeft u iets gehoord? Heeft u iets gezien? Heeft u meer informatie? Weet u wie de getuigen waren van de geweldsdelicten? Of heeft u zelfs foto's of beelden? Geeft dat dan door aan de politie. Dat kan uiteraard via telefoonnummer 0900 8844. En misdaad anoniem, ook daar kan u de melding doorgeven. Dan blijven uw gegevens gewoon anoniem inderdaad... 0800 7000. Dus het geweldsdelict gisteravond aan de Hottestraat in Zandvoort. Zo rond en nabij 23 uur. En uh, ja, er waren ook wat ambulances en uiteraard heel veel politie op uh, afgekomen. En dat was ook wel te horen gisteravond aan de sirenes uh, hier in Zandvoort. Nogmaals, heeft u meer informatie over het geweldsdelict? Laat het dan aan de politie weten. 0900 8844 of... Uh, meld misdaad anoniem. En uiteraard, kun u ook uh, gaan naar de website van de politie, politie.nl. En zoek dan uw buurt op, en uh, ja, daar kan u een uh, melding maken via het uh, meldingsformulier. Zou dadelijk het weer berichten weer hier bij ZFM. Maar eerst de Barts en de Rhythm of the Nights. het like the de wereld op je schouders. En madness Step out into the street Where all of the action Is right there at your feet well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 Even terugkomend op de burgernet oproep die ik zojuist met jullie doornam. Ja, heb je daar informatie over, over het geweldsdelict... gisteravond rond 11 uur aan de Halterstraat, zo rond en nabij... restaurant Smaak daar. Dan kunt u het laten weten aan de politie. Ze zijn op zoek naar onder meer de beelden, ook vanuit de Koningsstraat. Laat het de politie weten via 0900 8844... ...of meld misdaad anoniem. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... ...het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan gaan we met het weerbericht van weerman Rico Schreuder. Het is rustig weer met niet of nauwelijks wind. Het is grijs en bewolkt, maar zo duren dan zien we ook nog de zon. Helaas op dit moment wel weer de bewolkte periode. Het is ongeveer 14 graden en vanavond kan er wat lichte regen of motregen vallen. Ook morgen is het bewolkt en valt soms wat lichte regen of motregen. Er staat weinig wind en het is dan ongeveer 13 graden. De eerste dagen van de nieuwe week, volgende week verandert er weinig. Het blijft rustig weer met veel wolken trouwens. En vooral dinsdag wat motregen. Het is ongeveer 11 of 12 graden. Dan gaan we naar woensdag, want vanaf woensdag wordt het weer zachter weer. Er wordt er zachte lucht aangevoerd. Aan het eind van de week is het 14 tot 16 graden. Het weerbeeld laat soms de zon zien... maar er valt ook zo nu en dan wat lichte regen. De waarden van 9 tot 10 graden zijn normaal voor november. Dus daar gaan we ruimschoots boven zitten... met 14 tot 16 graden aan het eind van de week. En vandaag ook een keurige 13 tot 14 graden hier in Zandvoort. Het weer van Rieke Schreuder is uh, na te lezen... uiteraard op uh, de website van uh, Rieke Schreuder. Of ga uh, naar wie, Weerman Rico op uh, Facebook. Ook daar uh, kan je het uh, weerbericht uh, nalezen. Nou, We hebben gehoord van uh, Piet dat het uiteraard uh, rust is op uh, Duintjesveld. Na de rust, met een uh, 1-3 achterstand... komen we weer terug bij de wedstrijd uh, tegen Purmerend Aldaar. En horen het uh, verslag ook van de tweede helft van Piet Pijper. Over half drie. Nogmaals, een hele goede middag. En leuk dat je erbij bent. Hè. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En zo meteen in het uh, tweede uur hebben we heel veel aandacht voor de sprintrace. We zien dat je over een, uh, ja, een kleine 20 minuten dus, uh, gaat uh, beginnen. Daarin in uh, Sao Paulo en uh, gaan daar uh, live uh, verslag van doen. Ondertussen uiteraard ook de andere onderwerpen die je gewend bent van dit programma. We hebben uh, een voetjebal uh, in Zandvoort... Geen voetbal, ja dat is ook momenteel aan de gang natuurlijk op Duintjesveld tegen Purmerend. De tweede helft zal, zal inmiddels begonnen zijn, straks meer daarover van Piet. Maar eerst gaan we naar voetjebal, want voetjebal is voor hele jonge kinderen tussen de twee en de vijf jaar... En die kunnen dan op een leuke manier kennis maken met uh, voetbal. En uh, ja, uh, Carina Veren die sprak uh, vorige week uh, met Torsten. En hij is uh, zeg maar degene die ook uh, de les geeft uh, rondom het voetjebal. Wat leuk dat ik jou even mag bellen Ook ja, iets heel zelf. leuks. Voetjebal, het viel me op. Het is al wel gaande in uh, Zandvoort. Uh, maar ik uh, vind het toch leuk om het nog via de radio ook even onder de aandacht te brengen. Want... Hoe meer kinderen gaan sporten, hoe beter natuurlijk. Ja, uiteraard. Kun je uitleggen wat voetjebal is? Ja, voetjebal is een leuk speelconcept voor peuters van 2 tot en met vijf jaar. Daarbij voetballen we in de, in de gymzaal in de blauwe tram. Uh, samen met papa en mama. Dus ze leren echt uh, 45 minuten lang uh, met elkaar uh, te voetballen en te spelen. Is het ook ergens goed voor? Ja, zeker. Uh, we hebben sinds kort een samenwerking met de RIVM. Waarbij we dus uh, ook best onderbouwd zijn. Waarin als mensen ons programma volgen... dat de kinderen ook cognitief en motorisch uh, op vooruit gaan. Ja. ja, want ik zie hier staan dat het uh, echt wel iets goeds doet... voor alle basale ontwikkelingsgebieden. Uh, naast het uh, motorische... Uh, is het hele speelse effect ook natuurlijk belangrijk. Hè? Want ze leren daarnaast nog veel meer. Uh, kleuren... Signalen, ja. Ja. Het samen spelen, spelen, lichaam spelen, ja. uh, van de bank afkomen, lekker met je ouders even ook een quality time moment natuurlijk. Absoluut, dus niet geen mobieltjes? Geen mobieltjes, nee, ja, dat is niet. Ja. Ja. En uh, het is natuurlijk al uh, gaande in Zandvoort, maar uh, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, goed, uh, erg goed. Uh, we zijn nu begonnen, nou, ik denk nu zes weekjes. en we hebben nu al een uh, volle groep van twaalf kinderen. En uh, we hebben laatst in de krant gestaan... waardoor ook een paar aanmeldingen bij zijn gekomen. Dus we zijn nu ook begonnen met een groep van negen uur tot kwart voor tien. Aha. En die staan nu op vijf, zes kinderen. Oh, leuk. En uh, ja, ik hoor alleen maar positieve reacties... en het is gewoon elke zaterdagochtend zo leuk om te zien... Uh, dat je zoveel blije papa's en mama's met hun kinderen ja, ziet spelen. Ja, want ze kunnen het natuurlijk ook meenemen naar huis wat ze geleerd hebben. Ja. Alhoewel jullie ook wel een speciaal materiaal hebben, hè? toch? Om uh, deze lessen te, uh, uit te voeren. Ja, zeker. We gebruiken heel veel kleurrijke materialen. Dus allemaal gekleurde pionnen, maar ook bolletjes en hoepels. Uh, zodat als de kinderen binnenkomen, dat ze meteen ja, getriggerd worden... om, om lekker ja, te activeren, om gewoon lekker te bewegen. Dus niet meteen stilzitten, maar gewoon ja pak alles wat je kan. En uh, we hebben ook speciale voetjeballen... Die zijn uh, nou, veel kleiner dan de gewone voetbal, waardoor kinderen daar gewoon makkelijk uh, mee uit de weg kunnen. Dus dat ze makkelijk een voet op de bal kunnen doen of uh, kunnen schieten. Oké, okay, dus ze leren ook nog wel een beetje goed techniek. Ja, zeker, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het nee, voetbal is puur een puur middel en het bewegen is echt ons doel. Maar uh, er staat dan dat het van twee tot vijf jaar is. Dat is nogal een heel groot verschil natuurlijk. Uh... Merk je dat dan ook als er uh, hele jonge kinderen bij toch al uh, bijna groep 2 leerlingen uh, door elkaar aan het spelen zeker. zijn? Dat merken we zeker en daarom werken we ook met drie werelden. Dus uh, uh, wereld 1 is vooral voor de 2-jagen, wereld 2 wereld is voor de 3-4-jagen en dan hebben we hebben wereld 3 voor de 4-5-jagen. En wij delen ook alle kinderen altijd in op leeftijd en niveau. Oké, okay. en is er dan op het eind altijd nog een wedstrijdje of... Uh, is dat daar niet aan de orde? Het is te jong voor de kleinste om uh, echt partijtje <laughs> ja. te gaan doen. Uh, bij wereld drie zie je al dat kinderen vier, vijf zijn en steeds zelfstandiger worden. En daarin proberen we ook steeds wat oefeningen te doen zonder of met papa en mama aan de kant bijvoorbeeld. En eindigen vaak ook wel met partijtje met kindje tegen de ouder. Oh, wat enig. Superleuk. Ja. Hebben ze dan speciale schoenen nodig voor de zaal? Uh, ja, het liefst wel gewoon zaalschoenen. Of gewoon schoenen die niet uh, vies zijn en af kunnen geven. Want het is wel belangrijk om de zaal netjes te houden. Ja, ja want de volgende hè, de dagen daarna dan, uh, is er weer gym in de zaal. Is er weer de gym, ja. van de Schone, ja. ja, absoluut. En, en jij bent verbonden aan, aan welke organisatie dan eigenlijk die dit nu aanbiedt? Of ben je de eigenaar ervan? Ja, ik ben de eigenaar van Voetjebal Kennemerland. We hebben nu een aantal locaties in Haarlem en Heemstede, uh, eentje in Badhove En we zijn dus sinds kort begonnen in Zandvoort. En uh, we hebben daar een trouwe uh, traine, trainster staan, Leva, die uh, zelf ook in Zandvoort woont. Handig. Dus, dat, dus dat, maakt, ja, en dat maakt ook heel leuk dat zij al uh, ja, bonding heeft ook met ouders. sommige ouders kennen ze ook nog van, uh, van stage en dat soort uh, ja. dingen. Dus dat, uh, dat is allemaal leuk. Want hoeveel, uh, daar heb je dan alleen één trainster voor de hele groep? Of zijn er dan ook nog andere vrijwilligers die meehelpen? Nee, in principe gewoon één trainster voor de groep. Een okay. uh, groep heeft max twaalf kinderen. En uh, ja, hoeveel inschrijvingen er komen, zijn er dan vier groepen achter elkaar. En dat, uh, ja, dat werkt die trainer zeg maar af. En het is niet echt iets uh, alleen van Kennemerland, toch? Is dit iets landelijks? Ja, voetbal zit door heel Nederland. Wow. Ja. Ja en sommigen hebben ook uh, samenwerkingen met, uh, met profclubs. Oh. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Ja, dan zijn er bijvoorbeeld alle seizoenkaarshouders... kunnen dan met een uh, met een of een dochtertje uh, voetjeballen... dan bij die best betreffende voetbalclub. Ja, want wat is het stadium hierna? Als ze na vijf jaar, dan gaan ze meestal dus op de voetbalclub uh, verder trainen. Ja, dat klopt. Want dit is echt voorafgaand aan. De, uh, uh, aan de voetbalclub eigenlijk, gewoon om te leren voetballen. Zeker. Maar... Ja, we, we merken vooral dat uh, je, je vier, vijf moet zijn om op een voetbalclub te mogen. Uh, waarin voetbalclubs ook met hele grote wachtlijsten werken tegenwoordig. Dus dit is voor hen ook altijd mooi om uh, dan toch nog te voetjeballen. Ja. ja, en het is een hele mooie ruimte. Uh, als ze zich willen opgeven, als ze dit nu horen, uh, waar kunnen ze ja. dat doen? Ja, ja, gezellig. Iedereen is natuurlijk welkom. En uh, het makkelijkste is om uh, in te schrijven via Ja. En dan kan je bij inschrijven, kan je dan locatie zandvoort kiezen. Oh ja. En dan krijgen wij de inschrijving binnen. En als er dan een uh, als er geen plek meer is, dan krijgen jullie een mailtje dat jullie op de wachtlijst komen. Maar is er nog wel plek, en dat verwacht ik nog wel, dan worden jullie ingedeeld. En dan is de eerste les altijd een proefles. Oh, dat is mooi. Want ja, het zou zomaar kunnen dat de ouders het heel erg leuk vinden, maar dat het kind denkt. Nou, dit is niet ja, voor mij op ja, andersom. Of, ja, dat klopt ook. Of het is te spannend en dat snappen we ook. En dan proberen ouders altijd over een half jaar nog een keertje. Weer ja. voor een proefles. Dat is geen probleem. Uh, elk kind is anders. En wij werken al jaren met kinderen, dus we weten wel wat, uh, ja. Ja, wat, uh, wat handig is voor het kind. En zijn hier eigenlijk uh, kosten aan verbonden? Ja, zeker. Um, dan moet ik wel even uitleggen. Je ja. schrijft je kind in voor een heel seizoen en je betaalt altijd per blok vooruit. Ja. Maar je betaalt natuurlijk niet voor de lessen die al geweest zijn. Oh, dus, de zo. Les, dus je betaalt naar rato. Dus de lessen die uh, voor blok 1, daar hebben we nu nog zes uh, lessen van. En dat is omgerekend 12 euro per les. Okay. Dus dan zit je dan nog op uh, 72 uit mijn hoofd. Ja. En als je voor het eerst bent betaal je eenmalig uh, 36 euro inschrijfkosten, maar daar krijgen jullie ook het nu voor. Dus elk kindje krijgt ook een mooie geel nu met het logo erop met een blauw broekje. Enig, enig. En zie je de kinderen ook echt rennend naar je toe komen zochtens, van? Ja, zeker. Absoluut. High fives worden gegeven. Voor sommige kinderen krijg ik gewoon een knuffel. Oh. Uh, als ik een keer ziek ben geweest en er is een invaller geweest... dan, uh, dan missen ze me ook echt. En, ja. uh, dat, is, uh, ja, dat doet je heel goed. Nou, ik vind het echt een hele mooie sportieve toevoeging voor Zandvoort. En voor de kinderen. Dus uh, ik ben heel erg blij dat ik je even kon spreken. Ja, dankjewel. Geen probleem, alleen en, maar leuk. Uh, ja, en heel veel succes en plezier. Ja. En ik hoop dat er weer een aantal aanmeldingen gaan komen. Ja, altijd leuk. En wees altijd vrij om een keer te komen kijken. Zeker. Als je toch in de buurt bent, is dus het altijd, uh, altijd ja. gezellig. Zeker, dankjewel. Mooi, en bedankt Carina voor uh, dit interview met Thorsten. Hij vertelde heel enthousiast over voetbal uh, voor de jonge kinderen tussen de twee en de vijf jaar. Nou, die uh, voetballen nog niet in uh, Zandvoort 1 of uh, Purmerend 1... Daar hebben we het wel over straks weer met uh, Piet Pijper. Want na het volgende plaatje, en lekkere gouden ouwe... gaan we terug naar uh, Piet daar op uh, Duintjesveld. De tweede helft van de wedstrijd van vanmiddag. 1-3 zijn we de kleedkamer ingegaan. En uh, laten we hopen dat de tweede helft beter gaat verlopen voor SV Zandvoort. Een lekkere gouden ouwe had ik je beloofd. En die komt er ook aan hè, met Barry McQuire. En Eve of Destruction. The Eastern World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 understand what I'm trying to say. Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save. You. <laughs> Vroeger zouden wij zeggen goud van ouds bij deze single, The Eve of Destruction. We gaan naar voor de tweede helft uh, van de wedstrijd van vandaag weer naar uh, Dijksveld en Piet Pijper. Geen zon meer daar helaas uh, Piet, maar ik hoop wel dat uh, de zon een beetje gaat schijnen voor het spel van SV Zandvoort. Nou ja, wat jij, net, jij had een liedje dat heet Over en Over en Destruction. Maar we zijn zes minuten bezig, maar het is inmiddels hier 1-4 geworden. En, en, ja, we geven vier keer uh, een, een bal weg en uh, de vierde keer dachten de, de jongens van uh, Permanent, dankjewel, ik heb je. En het is dus 1-4 na zeven minuten. En inmiddels uh, heeft de trainer die begrijpt dat heel rigoureus aan. Hij uh, haalt er vier spelers uit en doet er vier nieuwe in, vier jonge jongens. Dus uh, ja, hij gaat een beetje proberen. En uh, ja, 1-4 dit nog uh, een ruim een half uur. Dat is toch lastig denk ik. Maar we geven het nog niet op. Ik ook niet. Maar uh, het is niet meer en niet minder 1-4 achter op dit moment. Met ja. een ruim, ruim een half uur te gaan. En als je dan zo'n achterstand hebt, Piet, is het dan nog mogelijk voor de spelers... om dat even uit hun hoofd te zetten en toch doorgaan om er uh, nog het beste van te maken? Nou ja, goed, daarom denk ik ook dat hij uh, de vier uithaalt. Die, met deze willen allemaal heel graag. Die, uh, dit zijn de jongens, die jonge jongens allemaal... die een debuut de, de op, die niet zo vaak spelen... en vaak wissel zijn. Dus die zijn wel heel gretig nu, denk ik. Dus dat kan effect sorteren. En ah. Ik heb al eerder uh, met 6-1 achtergestaan dat het 6-6 werd. Dus... Wie moet het nooit weggeven voor het laatste fluitsignaal? hè? Dus, uh, ik ben het helemaal niet maar, thuis. Maar het is, het, is, het is niet heel makkelijk. Ik, dat is niet, uh, niet echt heel makkelijk om het zo uh, even om te draaien. Ja, en die vier uh, en nieuwe spellers... Oh, sorry hoor. Ja... Wij missen natuurlijk wel, wel een paar andere spelers, die missen we wel, dus we zijn al in, in de sterkste opstelling begonnen en nou goed, zijn we Dylan kwijt kwijtgeraakt, dus, het is, dus het, is, ja, het is niet anders, maar nu vier jonge jongens, ja inderdaad. Ja, en uh, ja, zijn dat jongens die al vaker meegespeeld hebben, of echt groentjes? Ja, de, de, de, de meeste, Nee, het zijn niet allemaal groentjes de, de, de namen hebben, ze hebben allemaal wel eens al meegespeeld. Het is uh, die Meerman, die heeft vorig jaar ook al een paar keer meegespeeld. Ezra van der Moot, die heeft ook dit jaar al uh, meerdere keren meegespeeld, ingevallen. En we hebben Thies Brokkens ingevallen, die heeft ook de eerste wedstrijden en de bekerwedstrijden gespeeld. En Gino Michel, dat is de trainer van Marc Michel, de zoon van Marc Michel en een half broertje van Water, Die, uh, die hebben ook al. Ze hebben allemaal alles meegespeeld. Zij spelen in het onder de 23-1. En dat is ook best een talentvol team wat, uh, wat het goed doet. En. Uh, en die moeten ja, dat zijn de jongens van de toekomst, dus die ja, ze moeten er toch één keer in. Ja, zeker weten. En het zijn uh, enthousiaste uh, mannen, zeg maar, uh, voor het voetbal. Enthousiaste gretige jongens en die, die heb je nu nodig. En... Ik, ik hoop dat ik in nog drie keer moet appen dat het 4-4 staat erop. Ja, en dan uh, tussendoor kom je ook nog op de radio, Piet. Dankjewel voor oh, dit moment. Okay. 1-4 okay. dus uh, de tweede helft uh, aan de gang. Zo rond even uh, voor half 4 weten we wie de wedstrijd gewonnen heeft.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 Wat gebeurt er nou? <laughs> Don't worry, be happy. Als laatste plaat voor het nieuws en weer van drie uur. Graag tot zometeen. Here's a little song I wrote.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 Don't worry. don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Now there, is this song I wrote, I hope you learned it, Not Or not, like good little children. Don't worry. Be happy. To listen to what I say in your life. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van drie uur. Goedemiddag.